Goedemiddag, ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. Feyenoord-fans met een stadionverbod zijn niet meer welkom bij bijeenkomsten van de club. Feyenoord neemt die maatregel na een uitzending van Boos, waarin bleek dat de club hooligans de hand boven het hoofd houdt. Uit ons onderzoek blijkt dat er innige banden lopen tussen veroordeelde Feyenoord-supporters en medewerkers van de club. Waaronder meerdere stafleden en een speler van het eerste elftal. Maar ook dat Feyenoord gewelddadige, homofobe en antisemitische supporters beschermt en zelfs actief met hen samenwerkt. En dat laatste verandert dus. Sommige fans met een stadionverbod kwamen nog steeds in de kuip en mochten mee met buitenlandse werkbezoeken. De club is aangesproken door de burgemeester, politie en OM en heeft nu beloofd dat het niet meer gaat gebeuren. Gevangenen komen er straks twee weken eerder vrij als er een cellentekort is. pvv staatssecretaris Koen Radi wil dat graag, zodat mensen die veroordeeld worden ook ergens vast kunnen zitten. De partij was het er niet mee eens en probeerde het plan weg te stemmen. Vorige week werd het in een hoofdelijke stemming gelijk. 74 tegen 74. En deze week is er opnieuw gestemd. Het werd nu 75 tegen 74 in het voordeel van de staatssecretaris. Gevangenen die max een jaar cel hebben gekregen kunnen daardoor 14 dagen eerder vrijkomen als een cel nodig is voor een anderen veroordeelden. Ik blijf nog even bij het vrijlaten van gevangenen, want in de nieuwe gevangenis... in het Belgische Dendermonde hebben ze een klein probleempje. Snachts springen daar de laatste tijd spontaan celdeuren open. En dat is natuurlijk onhandig, zegt de vakbond van gevangenispersoneel tegen de VRT. Op regelmatige basis gebeurt het dat er bijvoorbeeld in ene keer... snachts een klik geluid is en dat dan moet op zoek gegaan worden... naar welke deur dat er opengesprongen is... Want dat kan een potentieel gevaar zijn. Dus dat is zoals in een, in een puzzel, een stukje vinden. Dan moeten we rondlopen en zien, oei, die deur was. Het gebeurt dus steeds op willekeurige momenten en steeds bij andere cellen. Het zou gaan om een softwareprobleem. De cellen voor zware criminelen zijn inmiddels extra beveiligd. Daar is de deurkruk eraf gehaald. Het weer, het is droog, zonnig, gaat op 15 en het blijft droog ook komende nacht. Morgen is nog een stukje beter dan vandaag. Opnieuw volop zon met maxima van 16 tot 18 graden. FM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Er is zeer veel vertraging op de wegen rond Amsterdam door de afsluiting van de A9. De A9 diemen richting Alkmaar is dicht tussen knoopert Holendrecht en Aalsmeer. Dan komt er een spoedreparatie. De langste files staan op de A2 Utrecht richting Amsterdam voor knoopert Amstel een half uur op onthoud. De ring van Amsterdam, de A10 Zuid, richting Den Haag een kwartier vertraging. Op de A10 West, richting Den Haag, een kwartier oponthoud bij de Koentunnel. Op de A208, Zassenheim, richting Velsen, vrij muiden 10 minuten. De N201, Hilversum, richting Hoofddorp, tussen Loenersloot en Uithoren, een half uur. De N231, Alphen aan de Rijn, richting Amstelveen. Voor Schiphol, een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB, verkeersinformatie.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 My mom. ZFM, ZFM. En de regio. Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De politie is blij dat een kamermeerderheid voor een algeheel vuurwerkverbod is. Spreekt van een mooi signaal richting hulpverlenend Nederland. Vandaag bleek dat ook regeringspartij NSC een verbod op siervuurwerk steunt. De man die donderdag vijf mensen neerstak bij de Dam in Amsterdam... wordt verdacht van poging tot moord of doodslag met een terroristisch motief. De verdachte is een 30-jarige Oekraïner. Van de vijf slachtoffers liggen er nog vier in het ziekenhuis. Hun toestand is stabiel. Staatssecretaris Koen Radi van Justitie mag doorgaan met haar plan om gevangenen wat eerder naar huis te sturen vanwege het cellentekort. Een motie om dat besluit terug te draaien eindigde onbeslist. Het weer zonnig, 15 graden en ook de komende dagen veel zon en dan wordt het nog wat warmer. your name on my lips. I like the sound of your sweet gentle kiss. The way that your fingers run through my hair. How your scent lingers even when you're there?